7 uur.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 Koningin Beatrix heeft haar bezoek aan Aruba en de voormalige Nederlandse Antillen afgesloten. Na afloop sprak ze lovend over de vooruitgang die is geboekt sinds de nieuwe staatkundige verhoudingen een jaar geleden van, van kracht werden. Ook onderkende ze dat er problemen zijn en zei ze dat ze de zorgen serieus neemt en zal overbrengen aan de verantwoordelijke ministers. Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima die met de koningin reisden, waren enthousiast over de warmte en het enthousiasme waarmee ze de afgelopen tien dagen zijn ontvangen in Caribisch Nederland.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 Up that wood, tarry water What's the sound of one hand clapping? In yeah, light and the metal, don't know what it is Every second, every minute, It keeps changing to something different Don't know what it is. In don't know what it is. It says it's non-attachment. Non-attachment.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 Yes, your face, all right, the light of the world was shining on your countenance divine. Yeah, and you were a violet color as you sat beside your father and your mother in the garden.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 of eternal summers in the garden. All right. And as I touched your cheeks so lightly, born again, you were in place, and we touched each other lightly. And we filled the presence of, of Christ within our hearts in the garden. And I said, No career, no method, no teacher, just you and I, nature, and the father, and the garden. Listen, oh, girl, no method, no teacher, just you and I, nature. In the Father, in the Son, and the Holy Ghost, in the God.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 Uh, je bedoelt met het infarcten? Ja, ja, ja. Uh, nee, volgens mij is dat geen uh, narcisme. Dat is echt nee. puur. Puur, een echt. en volgens maar, ja. en even weg. Ja, ja, ja, ja. ja. Een hersenkwapje En op zich he, hebben wij wel momenten waarbij we uh, zeg maar een soortement van egoloosheid ervaren. Dat zijn de momenten dat je... Dan, van liefde. Van liefde, ja, ontroerd raakt, de mooie muziek. Of uh, uh, ja in flow bent, met iets bezig bent en dat je de tijd vergeet. Er zijn ook van die momenten in de auto dat je ergens op een plek aankomt en denkt...